In het noorden leveren sneeuw en gladheid grote problemen op voor het openbaar vervoer. In Drenthe rijden sinds het begin van de avond helemaal geen bussen meer. In Groningen en Friesland zijn er ritten uitgevallen en rijden de bussen niet meer volgens dienstregeling. In de noordelijke provincie zijn vooral de binnenwegen erg glad. Volgens de politie zijn er al verschillende aanrijdingen en slippartijen geweest met personenauto's. Daarbij was alleen blikschade. Uit een villa in Zuid-Frankrijk zijn ongeveer dertig kunstwerken gestolen. Waaronder schilderijen van Picasso en Henri Rousseau. De waarde van de werken wordt geschat op meer dan een miljoen euro. De eigenaar van de villa in de Provence was tijdens de diefstal op vakantie in het buitenland. Het is de tweede grote kunstdiefstal in korte tijd in Zuid-Frankrijk. Tijdens Oudejaarsavond werd in een museum in Marseille een werk gestolen van de Franse impressionist Degas. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee diefstallen. In Rotterdam is vanmiddag in drie zaken uitspraken gedaan door de supersnelrechter. De verdachten waren aangehouden voor vernielingen en bedreigingen tijdens de oude nieuwviering. Twee maanden cel werd opgelegd aan een man die zwaar vuurwerk naar agenten had gegooid. En verder legde de rechter twee keer een taakstraf van 50 uur op voor bedreiging van agenten en vernieling. Alle drie de veroordeelden kregen ook huisarrest voor de volgende jaarwisseling. Een vierde zaak is terugverwezen naar de gewone rechter, omdat er nog getuigen moeten worden gehoord. Het supersnelrecht wordt voor het tweede jaar toegepast en ook de rechtbanken in Amsterdam, Den Haag en Utrecht doen eraan mee. Het weer. Sneeuwbuien trekken over de noordelijke helft van het land. Plaatselijk kan er 10 centimeter sneeuw vallen. En vannacht koelt het af tot lokaal min 10 graden. Morgen in het zuiden en langs de kust nog sneeuw. Elders droog en af en toe zon. Dit was het. Hè. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu The Groove Empire. Fire, so fire, deep inside So baby, can you try on forward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 called cash for show me a little bit for something they call me vanilla chop but you know that don't mean my world to me cause baby names can't grab my stuff I'll let you me. kick it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 Need, just a left elbow feeding. Say what I've got is what you need. A little left elbow feeding. What I've got is what you need. Just a left elbow feeding. Say what I've got is what you need. A little left elbow feeding. Give it -E. a chill off your spine and let your body groove.